En we blijven toch even bij de benen. En dan zien we het woord patersknieen. mooie uitdrukking die we hebben genoteerd. Opgezoold staan. Ik stond opgezoold. Ik sta opgezadeld. Wat betekent dat allemaal? Nog een laatste woord, dan hebben we er vijf opgegeven. Kent iemand van onze luisteraars Cosijntes? Het heeft nu niets met familierelaties te maken. Cosijntes. O, de, als ik dat doe, dan werd ik in één keer precies 50 jaar jonger. Dat van Marleen Dietrich, dat werd enorm veel gespeeld. En wie, dat weet ik niet meer, maar in alle geval, Wallace zonken dat horen op van die. en met betrekking tot Tine van Noorlog. Ja, gisteren is dat die in Azzewaggevind, de bevrijding. Het waren daar van haar en, en heel wat mensen weten daar nog iets over te vertellen en zo. Dat Marleen, dat speel nou in mijn kop, hè. Hoe zingen kan ik niet, maar ik plots vanop te zeggen, kon ik het toch proberen een klein te zingen. Met de Ottawa zoeken, zoals jongens van 10 en 1 jaar. Wacht maar na de oorlog, denk ik we er nog wat zien. De Engelsman gaat komen met zijn vliegmachine. Met chocolade en witte brood. Ze schieten al de Duitse dood. Met hele En dan biest wie het zelde. Ja, dat daar hebben we wel ja. eens sinds gegeten. En veel andere mensen. Maar je mag ons ook Bill, als je nog ergens iets typisch wit. Uh, over de inkomst van de Duitse, want we zitten na toch een beetje in die periode. En de meepaas ik erop, mag het op zijn assen zeggen, moet niet in het ABN zijn, en als je het wilt in tingels zeggen, dan moet een werm en patat in Zo is Zozaamwijd toch altijd. Van waar dat dag gekomen is, weet ik ook niet, maar dat is mijn eerste klant, Lode. We gaan eens, eens luisteren. Kijken. Hallo. goedendag. het is Mianzo uit Ja, goedendag Hans. En uh, ik heb gezien gehoord over alle het Ja. En uh, ik ben er over een paar weken nog geopereerd. En dat is een ziekte in de knie. Een ontsteking al, zal ik zeggen. Ja, kun je ons daar iets meer over vertellen, Hans? Uh, dat is, is, dat van... een is dat een beroepsziekte? Uh, de vloerders zijn er ook veel, dat is als je veel op je knieën zit, hè? Ja. Of als je bijvoorbeeld uh, met je knie nergens uh, race tegenstoet, ja. dan kan een ontsteking in haar knie krijgen. En dat is het slijmbeursontsteking. Slijmbeurs. En, uh, ja, en als je, zo je het hebt, dan moet je op worden Anders ja. genees dat niet. Ja. En dan krijg je de paters knieën. En dan, dan noemen ze ook een patersknie, omdat ja, paters ook veel op een knieën zouden vliegen, hè? Ja ja, ja, ja, ja. En daaraf komt dat voet. Ja. En dat is dus toepasselijk op uh, vloerders en al wie ja, een stil heeft... Uh, ja, een vloerdersknie noemen ze dat ook soms. Ook een vloerdersknie? Ja. Ah, ja. Maar nou, dat gaat van die goede hulpstukken, hè. Dat je met alle knieën inzit. Ja, ja. Van de zwaar. Ja. Met een de langs, toe, langs achter toe. Ja. Hoe noem je zo een hulpstuk, Hans? Zo'n kniebeschermer zeker. Ah, ja, ja. En de tien zijn er natuurlijk geen patersknieën meer. Nee, weinig. Het komt trouwens uit, het, uh, uit de verzameling van dokter Leeman, die me dat ook heeft ja. opgegeven. En uh, die precies de verklaring geeft. Ja, ja. dat zijn patersknieën. We, we horen daar eigenlijk niet meer zoveel van, René, van patersknieën. Nee, ik moet zeggen, ik, uh, ik had het precies nog nooit gehoord. Het schijnt dus inderdaad, uh, lijkt de dokter, echt een, een, een soort beroepsziekte te zijn geweest. Of misschien nog, ik weet het niet. Ja. Anders kan er van mee klappen. Ja, en het is veel gaan als hij Ja, ja. Dat is, uh... ja knieën is altijd een gevaarlijk spul, ja. hè. het zit delicaat in je hè? Ja. dat wordt dan uh, slijmbeurs uh, weggenomen of wat, wat gebeurt er ja, dan? Dus, ja ze maken dus horizontaal een sneeuw van uh, dus dat is vooraan op de knieën en horizontaal maken ze er een sneeuw van een centimeter of vijf ja. en dan pakken ze dat gewoon weg hè. Ah, ja? we snijden dat eruit hè. Ja. en dan hebben we erna 14 dagen gips en dan is nog veel massage ja, ja. en uh, daar laten we nog in ervan of niet? Bobby? Heb je daar nog hinder van? Uh... Ja, nog. Maar ik kan mijn bier niet, niet uh, volledig ploegen. Uh, dus ah, ja. het, het is nog maar uh, drie, drie weken alleen. Ah, ja. ja. uh, nu we Het anse over, over patersknieën hebben, het doet ons denken aan een, uh, een project dat, dat wij samen met uh, dokter Leeman hebben opgezet. En wij wilden inderdaad eens uh, een aantal uh, uh, patiënten onderhoren en eens nagaan hoe zij ziekten noemen en welke, hoe zij symptomen noemen en dergelijke. En een van die, van die woorden is bijvoorbeeld... Ik ben toch content dat er iemand het meldert op reageert, want blijkbaar kennen ze dat inderdaad nog niet, eh, niet meer, moet ik bijna zeggen. Of niet zo goed. Uh, we gaan in de loop van, van de uitzending of van volgende weken toch nog daarop terugkomen, omdat het een, een boeiend gegeven is. Oké. Okay. Bedankt voor het telefoon. Dat is geen probleem. Tot genoeg aansta. Ja. Ach, en maar luisteren. Goedemorgen. Hallo. Dag René. Dag Frans. Dag Lotte. een Goeie concierge. Oh, dat is was... niet klaar nee. Zo nee, een ja. beetje gelijk tweede Frans. hij ja. doet ook gezwiet. Ja, maar ga is geen zwiertieven dieven, Die. Ja, Weet wat een zwier is. Ah, Dat is iemand dat tijd op andermans werk, heeft. Ja. er vuil, hè. Ja, dat is juist. Vooral in de politiek, Excuseer Ja, ja. <laughs> zwier dief. ja. Tijd op andermans werk, ja, ja, dat is zeker. Ja. Dat is iemand dat vuil klapt over het werk. Ja. En geire ziet werken. Ja, ja. Dat er geen schrik van uit, dat er een gear een bal uit. Ja. ja. Dat is een zuiertief. Een zuiertief. Mm -hmm. Loden dat is juist? Ja, ja, dat klopt. Ja. Zeg, En over die ja. ah, wel, de paters niet, Hij Ja. De schooldekkers, hè. Mijn vader was een schouldekker. Die gaan dat ook. ja, en in die tijd natuurlijk nou is dat allemaal nog veranderd en met de gepaste kledij en zo he. maar dat ja. was dat op de niet en dat was veel... Ja, er waren een vuilontsteking ontstekingen, hè, z'n ja. Kon je daar dan niet op zitten, Frans? Was dat zo erg, of... Uh... Nou, wel, ja, dus te zeggen. Nou, wel, eh, dan kregen ze een dik en neen, hè. Ja. In de Duitsland, ja. de mensen. Ik heb nog geweten. En dat was een remede van net van nast. maar we ga lachen met me ja. al, nou, wel, en dan moest mijn vader met z'n neen in de bergen zitten. Ah, ja? dat uh, te doen ontzinken. Dat waren van de He. remedikens en net ja. van Nast, Volkes dat onder de twee jaar geworden is, dat was dan een specialist in. Hè. Dat wist veel als het, hè. Ah ja? Ja ja. Oei. Ja, misschien dat dokter Leeman dan ook even neemt. En daar ook maar... parabloren para opleggen. Parabloren? Ja ja. Hm. Ja, dat hebben we nog geweten verzweren. En... Ja, wel ja, maar ook voor zo'n een, een ontsteking, want wat ja. is een ontsteking, hè? Ja, ja, ja, deze is inwendig, hè. Ja, dat is inwendig, ja ja, ja. ja, dat kost van tijd zo'n heel dikke blauw purperen werden he. Ja. Ja. ja. En uh, operatief werd nooit ingegrepen, van? Nee, maar in dat tijd, wat ik van klap natuurlijk, dat is 50, 60 jaar lang. Ja, uh, ja, dat werd waardig gedaan. Dat werd dan nog niet gedaan, hè, wij, jong. Ja, nee ja, ja. Dat ging eens lopen, als er in zijn meisjesleep, slepen Ja, ja. Tuurlijk. Ja. ja, dus die patersknijnen zijn bekend. Ja, bij de en de zweertief hebben we nou ook al. Ja. En dat opgezold staan we. En ja. Ja, wil als ik een keer mag aangaan, hè, ja. dan ben ik een keer krap opgezold, jong. Ja. ja maar bijvoorbeeld, op een wip en de gauw ben ik heel gans gereed voor op stap te gaan. Ja. Maar in geen kleerkaza, jongens, moet zijn. Ja. En dan ben ik opgezold. Ja, Frans, dat is de betekenis. Hmm. Waarschijnlijk heeft dat te maken met het zadelen van het paard, dat tuurlijk, overgedragen is op de Duidelijk. Tuurlijk, ja. Ja, ja dat is het. Hè. Is het dan opgezoold, hè? zool, zadel. Ja, ja dan zool. de kozank dat geloof ik niet dat ik dat, uh, dat ik dat weet, maar er is wel uh, buiten uh, de betekenis van neef. Ja. Hè? En worden daar schoon dingen vuil, schoon gezegde veel. Kozijn en nicht, dat vratlicht. Ja. Hm? Uh, dat is ook de omlijsting van een deur, hè. Ja, of van ja, een vangst, ja, ja. dat is dan niet. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, ik heb nee. het gepast, he. maar lijkt, zeg, ik zeg gewoon, ik uit het wel gekotlokken. Nee, nee. nee. <laughs> en die lawaaivenbeen, dat wil eerlijk gezegd, dat weet ik niet. Nee, maar lawaaiven knoppen, dat ken ik. Dat kan ik in ja, ja. Dat ja, ken je ja, toch ook, maar. Ja, ja, ja, ja. Maar lawaaivenbeen, dat ken ik, ik niet. Maar ik zal het wel te weten komen. Ja, absoluut. Allicht, ja, we, we het allemaal nou nog niet verroren. Nee, nee, nee, nee. Zeg, mag ik wel een paar woorden geven? Ja, zeker, Frans. Afkatsen. Ja. Maar dat betekenis het Ja? kunnen misschien straks aan telefoon ja. hebben zeggen? Ja, anders wil ik ze nou zeggen. Zeg maar, zeg maar. Hij wil de streek afkatsen Ja? De streek doorkruisen ja. hè Ja, ja. He? Uh, Vandalig ja. heeft als in Zuid-Nederlands. Ja. Maar iemand afkatsen, ja. dat wil ook zeggen iemand opjagen hè Ja. Maar zeggen ook opkatsen, maar vooral afkatsen hè Ja. We hebben daar een schoon voorbeeld van de bouwnaam, van de Katscher. Hè? Ja. Ja. En dan uh, een vuistel afkatsen afwijzen, Een oh. voorstel afwijzen. Ja, ja. Dat is afgecatcht Dat raam, is hè? Ja. ja. Dat zijn de drie betekenissen, ah, ja. denk ik, ervan. Neem. Ja. En dan afkegelen, dat is Zuid-Nederlands. Ja. Voorafwerpen, maar dan ook iemand afkegelen, eh, bijvoorbeeld hem um, zijn betrekking doen verliezen, um, uh, iemand niet verkie er verkiezen. Ja, dat is er afgekegeld. Dat is vooral ja, ja. de betekenis, he? Dan is er afgekegeld, hè. Ja zullen er verschillende zijn, de 10. oktober paus ik. Ah ja, die zijn afgekeken, Dan zijn ze misschien ja. opgekeken. <lacht> ja. Ja. Nou heb ik daar plezier in, dan had ik dat van ver bezien ja, ja. Als je nog zo van die wendingen mocht hebben Frans, allemaal in verband met verkiezingen, dat is interessant, Ik kunnen we er een keer behandelen. Ja, wel, ja ik heb er nog één ja, ja, ja, Dan, dan is het er aan en dan zit erin ja, ja. ja, dan, het dan, dan, dan, dan, dan, dan is het er aan en dan is het erin he. Ja. En dan is afgeknipt. Geknekt, ja, ja, dat ja, ook ja. al gehad. Ja, ja. Maar dat, dat was natuurlijk ook... Uh, met, Misluk met, de, met de plechtige communie. Maar dat werd nagebezigd door iemand die hem aangeeft. Hè. Ja. En dan afkutten. Afkutten, hè. Ja. Ah. Want je ja. weet, in, in, in ja, ja. de kanten van Meldert zeggen ze ja. dat anders. Hè. Ja, ja. ja, maar daar hebben we het over gehad, Albert Catoir. Ja. Ja. Hij had op zijn merkt gezegd. Ja, ja. Afbetalen, hè. Ja. Ja. En dan ook, maar wijn en hij het kut toch niks af. Dat is juist. Ja. Het zal gaan afkutten. Ja. Ja, ja, het zal gaan afkutten. De winterstappen even de duij. Het zal gaan kutten, zou de koe tegen de mutten. Ja. ja. <laughs> en dan ja. afklappen, maar dan in het, de betekenis van iemand iets uit het doof praten. He. Ja, het tijd zijn kop klappen. Klap dan dat toch een keer af, hè. Ja. Vandalen zegt dat dat Zuid-Nederlands is, ja. voor afraden. Ja. Je kunt hem dan niet afklappen, hè. Ja. Als niet in zijn kop uit en dan niet in zijn gat, zeggen ze, als je kunt ja. hem niet afklappen. Hè. Ja. En dan afkulven. Dan moet ik al gat geloof ik. Ja, Heeft het dat, dat al, al gat? Ja, afkulven. Ik bazend. Ja, ja. Oh o, niet ja, terwijl... Oké, okay. maar het is toch nog niet behandeld. Hè? Is mogelijk. Okay. Ik weet niet hoe ver dat lood achter zit met zijn publicatie. Ja, dat is al. We trachten bij te benen, hè. Ja, afkulven, ja, dus het wegzakken. Het ja, wegzakken, ja, van... wegzakken van een stuk grond. Ja ja, ja, ja, ja. Ja, dat, dat wegzakken, hè. We hebben daarvoor nog andere plastische woorden. Oké. Okay. Ja. Frans, bedankt. Bedankt, Fran. Ik zit zo te pauzeloden. Vandaag, er beginnen we al naar een nieuwe reeks van dialectofoon. En 50 jaar geleden begossen de mensen de een aanbitten ter lijve. Na de intocht van de... Engels niet, maar dat zijn eigenlijk los in de jas gereden. Je was in niet veel weerstand, die is niet te veel gebeurd in 1944 eigenlijk. Hè. Uh, die kwamen Van Edingen op en die kwamen de Neustrad uit, die pakten de Stierweg en daar reden, waarbij bergaf richting Antwerpen. Ik weet dat we als kinderen stonden te wachten en te lusteren. Er ja, was niet veel te zien op straat, laat ons zeggen niks. Totdat hij naar kwam zeggen, maar ze hadden al aan de plein af, hè. En dan begonnen we, als we nog wat dichter kwamen, dat lawaai te horen. Dat was een vreselijk lawaai van die tanks, dat allemaal. En dan hier en daar was er al een bar dat er uh, wat bloemen op gesmeten was. En als die mannen zo een op ontwaakt aan, he, die of die, want dat was eerst met stafetten dat dat gebeurde en motorrijders dat de politie overal zitten langs waar ze moesten gaan. Als dat uh, met een op was, was een andere, dat een of ander dat dat toch al terug opkrijpen op zo'n tank. En maar kozijn dan had dat ook gedaan. En als die niet eerste stopte, was dat al ver de Londersiel. Ja. <laughs> dat kost maar zien dat we naar thuis geroepen. Hey, want ja, de mandelopdracht was niet van, van de burgers te vervuilen, en nee, van blijven stil te staan. Ze moesten richting Antwerpen uit. Hey. Ja. Allee, gisteren was er veel volk in het centrum van As, voor de braderie en voor de kutte erdenking dat die plots gaat tijd. En dus dat is de plot van dat Engels regiment dat die... Het eerste deugeren is. En ik ging gisteravond naar dat plot zien, maar dat was nog niet vastgewezen en we hebben ze veiligheid van er meegedaan. Maar een van de volgende dagen zal dat waarschijnlijk staan. Ga ik in bijten, Engels als ik. Dat is een redelingsmedaille. Uh, uh, dat is het korps, zie. Want ik kan alleen Engels mee en niet de patat in mijn mond. Zie die hier? Ins of Cold. Ja. ja, dat zou het regiment geweest zijn dat die dus deugeren is. En die, ja, die hebben allemaal een signe. Hè. Ja. Ik heb gisteren ook nog eh, een van ons vroegere medewerkers van Dialectofoon, Marcel van den Bos. Dat dikke is opbellen, weet je ja. nog wel, ja, ja, ja. en dat zoveel wist over de schoenmakera. Ah. Ja. Ik heb daar gisteren gezien, dat was ook op de receptie nadien. En dat was van in Burger, maar daarna had dat een op. Ah, ja. Zijn moetje met rood En ik pas dat een bij de Grenadiers geweest was, dus een kenteken op. Ja. Ik zeg Marcel is dat dat Authentiek originele niet, maar het is toch een van het regiment, maar is het is ja. in al die jaren. Allee, uh, gelukkig gezien is niet zoveel gebeurd, maar ik uh, haal dat nog maar een keer aan, omdat de eerste het dan vrije recent is. En ook omdat men toch in de loop van favorige uitzendingen regelmatig over gaat hebben en men over vliegers, dat die nachts ja. gevallen zijn. Loïcatoire wist daar zoveel van te vertellen. En dat de neemkindige kring Ascania nog altijd op zoek is naar documenten, naar geschriften, naar foto's uit die jaren. Ja. Ondertussen is er ja. iemand. Ik zie hier in de, in de courier nog een ja. foto uit de oude doos. En dan ja. spreekt daar van het vliegend fort. Ja. Dat is zo'n viermoteur. Hè. Ja, ja, die is uh, op 1 mei 44 boven Assen afgeschoten ja, ja. en dat noemde men het vliegend fort. Ja, ze zagen daarom dat dat zo'n grote gevaar waren. Ja, hè. ja, ja, ja. Dat piloot aan dus het centrum van as van, van een ramp gered. Hè. Dan is er ingebleven, dan hij die een koer De ja. De Van hij, ik had waar nog verteld, in Koppelhoem waren er twee parachutisten uitgesprongen. Hè. Ja. Maar de piloot was dus dood. Hè. Ja, ja. Daarover hebben we het al gehad zijn, dat zal Dana wel zijn. Luister een keer. Ja, luister, dat is een les. Hallo, goedemorgen. Dat is Maurice, ja. Goedemorgen. Maurice. daar. Over de kozantjes. Ja. Als ik me niet vergis, maar ik kan er dus niet best zijn, hè. is dat geen ander woordfietje naar noemen, het bischen? Jij zet er vlak op. Jij zet er vlak op, Maurice. Ja, ik dacht dat ook. we daar geen reactie op zouden gekregen hebben, ja. maar toch. Ja. Het is zicht, ja. Ja. Jicht. Weet jij ook waar dat vandaan komt, Boris? Ja, dat weet ik ook niet. En zou dat, zou dat Brabant zijn, is dat de Mazel? Ah, het is te zeggen, dus ik heb dat toch in mazel nog gehoord. Hè. In mazel toch? Hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Fij, ik vind in alle gevallen wel boot als dat er de ene zijt, als je zo'n een betekje mangt, het zeker bisten. Ja, ik, uh, ik, wel is wel. Goed ik was een jonge personderstuk. Ja? Ik, ik wist dat met jicht te maken had, dus maar... Uh, er... Ik heb het nog nooit gehoord, hè. Ja, toch wel. Ja, het moet als zijn, hè, want het komt in ja. de verzameling van dokter Leeman, dus het is ja, ja. geen, pro geen probleem, hè. Ja. En anders. iemand, eh, ex excuseer. Ja. Iemand die ook dus zeer veel last had, dus van patersknieën, dat was Leon, de man van uh, de, de Sander de vloerder. Ah, ook de vloerder, ja. hè? Hoe dan hadden we van verschrikkelijk ja. last aan mensen. Maar ik, ik weet niet dat aan de ooit, van. Ik, je hebt maar nog of zo, dat zou ik nu kunnen zeggen. Ja, ja. Maar die was leuk, bij ons is dus dat was verschrikkelijke last. Want dan zat maar op ene knieën en zijn anderen, dus die moesten dan. Oh, dat was moeilijk werken. Dat was moeilijk werken, ja. Ik heb hier, als ik het nog goed kan lezen wat ik heb opgeschreven, want als u bij dokter Leeman op bezoek gaat, dan moet het heel snel zijn. Pater's zou een synoniem daarvan zou slaper zijn. Hebben jullie dat al ooit gehoord? Slapers sla sla van wederappen de Ratten te vangen? Nee, nee, nee, nee, nee. Het heeft te maken met diezelfde ziekte. Met die patersknieën? Ah, dat weet ik niet. Nee, nee. nee, nee, nee. ik weet alleen dus dat de jongen, uh, Jong, ik weet niet hoe genoemd het en de familie, dat weet ik niet meer, uh, dat hij er zeer veel last van had. Ja. Ja. Uh, het moet inderdaad te maken hebben met de ontsteking van het, uh, ja. wat wij in, op zijn asses uh, het zieverbuzzen kunnen noemen. Hè. Uh -huh. uh, de Dokter zegt mij dat dat is, uh, dat is het bursitis pre -patellaris. dus uh, dat zal een soort uh, vocht uh, zijn dat de vorm heeft van een beurs en dat waarschijnlijk ontsteekt ja nou dat je dat zegt van dat zilverbusken dat zal een zoeken het zeever is en ik knie. het zeever is in de knieën. dat zal dus een ontsteking daarvan zijn ja, Waarschijnlijk. maar het is dus wel een beroepsziekte ja um, ik had er nog een paar woordjes ja Maurice bijvoorbeeld typen typen ja, ja. het is geen werkwoord hè het is eigenlijk het meerwoord van tip, maar het wordt altijd praktisch in het meerwoord gebruikt ja is het een onderdeel van schoenen nee Nee. En het is niet op een schrijfmachine kloppen. Nee, nee, dat is ook typen, hè. Allee, ja. Nee. Typen, maar wel eens typen nee, is een typen is. Dat is substantief. Nee, nee, nee. Ja. Dat moet ons even uh, even zeggen, hè. En dan heb er nog uh, een rand. Een rand? Ja. Ja, we kennen randen, maar. Ja. Ja. Een rand. Ja. Het is ook niet de uh, rand van een hoed, een uh, rand nee, onder zijn nee, ogen, nee, nee, nee, ook niks, iets anders. het heeft niks in een hoed te maken, nee, op nee, de zo, te of op nee. de rand van, van, van, een, van een tafel, hoe, ja. of de kant, op de rand van een doos, nee, nee, nee, nee zit nee, het nee. op de rand van zijn ber ook niet. Maar op nee. de rand van zijn ook niet, Nee, ik nee. ja. uh, nee, ken het niet. Gaat onze startjes aan de, aan de telefoon ja. zeggen, maar. Ja, ik zal het zelf uit. Maurice heeft daar een paar woorden opgegeven, dat men blijkbaar niet kosten. misschien kunnen we dat... Even uh, lanceren, nog één ja. ervan. Je had het over een randdijven. Ik zal het maar bijzeggen. Een randdijven. Tja. En een type, meestal typen, in verband met een, een fiets. Dat heeft te maken met een verloop? Ja. ja. En, en uh, tander is dus in verband met duiven. Ja. Of mogelijk ook met konijnen, zegt hij. Ja. Een randdijven. Wat Ad, is een randdijven? Ja, een kladderdijven, dat ken ik. Hè. Ja. Dat zijn er een hele troep bij je en Dat niet niet opgeschrikt wegvliegen, als ja. is een kladderdijven. Maar, te veel mag gebild worden. Ja. Maar ik zit nog altijd toch een beetje met de bevrijding, even in mijn kop. Ja. En van tijd kan er zoiets gebeuren, dat zou kunnen grote gevolgen gehad hebben. Hè. Het commandatuur, waarna Credimo is daar zat Kloffer. En ja. Kloffer, dat was dus de Duitse officier die het bevel vuurde over de soldaten die waren waren. Maar Kloffer, dat had hem redelijk geen teruggegeten. Ik pas dat aan die leerden drinken uit. Dan bezocht nog nogal cafés en... Allee, ja, daar mag ik eigenlijk zeggen dat dan... Dat men een chance had, en dat we dat niet had, en, men, en, en, en had, dat men een ergere Zou dat eigenlijk. slechter geweest zijn. ja. Maar, ja, ja. maar na, in 1943 was er in de Broederschool een schoolfeest. Of een feest voor Neuversen. En elk klasje moet hij niet doen. In open lucht. En uh, Wallen ging met meester Bronzelaar met zijn klas knapenschap zingen. Maar in patronaat, wat ze later de parochie zelf aan gemokt hebben, ja. lagen uiteraard Duitsen gecazerneerd omdat die daar plat binnenkosten. In de gemeenteschool was dat trappen op, daar kosten ze niks mee toe. Ze moesten meulen tot ons binnen. En dan stonden daar een paar Duitsen tegen de muur, naar na ons te luisteren en te zien. He. En hij deed een turnoefening en hij was daar aan ons. En Waelen zonken knapenschap. hè? Ja knapen hoofd omhoog, ons oude waan, omhoog, de zielen oog. Het verleden leeft in onze teden, hoopt op ons de toekomst, straalt voor ons, God zij met ons. Dus eens, dat is de muziek van het Engels volkslied. Iemand ja, ja. van de Duitse, daarna had dat goed en een beetje nadien kwam een officier buiten en Neversen en meester Bronselaar moesten naar de commandatuur Oei. Ja. maar die deden ook de woorden mee en Kloffer hoorde en hij vond dat dat toch geen provocatie was, maar dat ze dat toch precies niet moesten zingen <laughs> en ze waren van hervraag <laughs> ja, Jongen, en wel stond wel dat goed, maar weet je dat wel op dat moment niet misten dat dat, te... dat nu zingen het volgens de ja, we zoeken wel eens hoe Duitse liepen zoeken Allee, met flomse woorden op, ja, ja, ja, ja. Knaapje zag een roosje staan, roosje op de heide. Ja. Dat is een typisch Duits lied, ja. hè. Enzovoets. Ik ging een keer naar Duitsland en daar zonken ze in de kerk. Wat dat wel niet, hoe kruisen de Vlaming dat muziek op ja, ja. En dat is ook een typisch Duits lied. Zo aan een meester Bronselaar in zijn keuze niet gedacht dat we de meekost in een bak geraken. <laughs> ja, daar rand... Dat rand... En dan ja, van duiven, duiven te maken. En, en de typen. Typen, typen. En er niks met schoenen te zien, nee. en niks met een typeken. Maar lief, dat dan is een typeken. Hij nee. draagt de jasken mee, slippen, dat, nee, nee. dat is niet. dat is het niet. Ja, het uh, is over kippen. Typen, ja. Ja. ja. Uh, als je een keek, als ze daaronder liggen, zo'n stuk of tien of vijf, lekker vreugde bij ons. He, he. Ja. ja. Na zo'n dag of vakken, twintig of kwijt, is juist de vuil. He. Ja. Dus ze pas op, ik moet je gerust sluiten, want ze gaan kippen. Dat is teken dat de klanten zo uit de aarde komen. Ja. Dat is kippen. Kippen. Het... Dat is juist. Is. Ja, dat is juist. Kippen. Ja. Ja. Het, dat is goed. Kent u die randduiven? Nee, ik heb geen duiven. <laughs> ja. Vroeger wel, maar nu niet meer. Ah, en nooit van gehoord van die rand? Nee. Ja. Nee. Wel een rand, ja. De graskant en zo. Ah, ja. Ja, ja, ja. De rand afdeunen. Ja, maar op niet De rand van de vijver afdeunen of weet. Maar niet in toepassing op de vijver? Nee, nee. nee, dat misschien. kan ik niet zeggen. Misschien eens navraag doen. Wat eh. bleef? Ik zeg misschien eens navraag doen. Ja. ja. Goed. Ja. Bedankt, meneer. Tot ja. genoegen he. Dag. Bedankt, hè? Daar volgende, is nog iemand. De volgende aan de lijn. Hallo. Hallo. Goedemorgen, Loth en René, Het is eh, Luisa. Luisa. Ah, Louisa. Louisa. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dat na kippen of tippen daarbuiten? Nee, tippen. Het is tippen Tippen hè? ja. Ja. Is dat iets niets dat ze aan pedalen van fietsen bevestigen? Ja. Ja. Dat is het. Hm? Ja. Dat is zoiets in metaal met een lederen rimken en een gespenken vroeger. Ja. Ja. En dat was over het algemeen naar koersfietsen en sportfietsen. Ja. En de gewone fiets was dat niet, hè, want dat was wel. Leuk. Oh, en daar liet dat alleen opzitten. Maar achteraf was dat meer in. Ja. Maar we, dat waren over het algemeen mensen dat lang reden, en schoven ze van hun pedalen. Dat was gewoon een beetje een steun voor ja. de voet. Pas ja, ja. Toch al, hè. Dat is inderdaad sowieso. Dat zijn typen, hè? Om het tegen te gaan. Ja. ja. Ja, nou we hebben het daar net gehad over uh, Cosentes en over uh, de bischen en Consort. Ja. Kennen jij daar uh, nog andere synoniemen voor? Is dat spits is dat daar ook niet. Spit, Nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, het gaat om het uh, Latijnse Podagra. Ja, maar dat ik toch heel actueel. Uh, waarin we dus zoeken, uh, ja, ik denk daar dus staan, uh, het Poetin is in dat is ook bekend, hè, René? Poetin, ja. ja. Dus we hadden is opgegeven ja, een bisschen, een bisschen, ja. en En ja. het Poetin is er natuurlijk ook bij, maar er zijn nog omschrijvingen. Dat is niet aan de minuscule. Nee nee nee, nee, nee, nee. Nee, nee. Nee, nee, nee, nee. Het is meestal aan de grote teen, hè? maar het kan ook in andere gewrichten zitten. Hè? Je kunt aan de knoesel hebben, je kunt zelfs in haar hebben. Maar het, het meest uh, voorkomende is dus de, onderaan de, de grote teen ah, ja. die zwelt. Hè? Ah, nee. Dus gelazen groot werd, een, ja. ja, een duivenheid, dik zeker, maar oh, dat ja. je dus geen schoenen meer mee kunt overaandoen uh, ja, dan moeten pantoffels aandoen en kun je kunt er zelfs niet gaan. Nee, als je zo'n serieuze aanval hebt, dat is ja, Poeten, nee. pisten, cosantes maar dat zijn nog ander. Ja, ik kan nee, het nee. niet echt niet zeggen. Nee, nee, ik kan nee. het zoeken. Nee, well, ja, als je zo in de omgeving dat meegemaakt hebt en je dat zo precies al hoort, maar ja. ik kan het toch niet zeggen. Nee. Van de rand van in verband met duiven betoek niet. Nee, is dat een getal? Nee, nee, nee. Ik nee. nee, kan het niet zeggen. Ik nee, ken het ook niet. Nee, en van konijn, de rand. Is dat een lot? Is dat een. Ik weet Zou het niet. Ik, ja. nee, het he. Dus, he. Zijn we hebben één thuis. Nee, he. we moeten echte duivenschappers daarvoor hebben. Ja. ja. ja. ja. Uh, bedankt voor een telefoon. Ja, Dag. Goed gezellig. Daar is ja. nog iemand. Ja. Nog iemand aan de lijn. Hallo? Goedemorgen, René Lode. Herman ah, Herman. Ja. Ja, die rand hebben weet ik ook niet. Dat, nee. dat is zo moeilijk. te zijn niet we Fransken, hè? Ja. Franschoors moeten ja. dat toch weten? normaal zou je dat moeten weten, ja. Dan zit ik nou, nou al op de rand van zijn stoel aan en het pausen en aan het psychopathe? <laughs> of iets aan ja. boeken, ja. Ja, <laughs> ja. Is een... uh, ja. ja. Die is weer tief, ja. Uh, die low wave niet, maar low natuurlijk wel, hè. Ja. Daar moest ik nog mee moeten mee werken als ik soldaat was. Ja, ja. Dan moest ik daar aan mijn vest doen, en ik de ja. officieren moest bedienen. Ja. Daar is iets in verband met molm geweest. Ik weet niet. En daar zitten zaken in die niet volledig just zijn. Ah. Maar ik kan het nu nog niet op ingaan, want ik moet daar nog dieper. Ja. Uh, eerst met u loden, waarschijnlijk, of met René een keer ja. over spreken. Uh, een paar zaken die, die, die, die niet juist zijn. Was dat met die, die, die straten en die ligging nee, erin? Ja, dat is aan de geloof ik. Ah ja. Ja, u, u, uh, ik weet niet of dat je dat al. Ja, dat, dat natuurlijk genoteerde, meneer. Ja. en uh, daarachter heeft iemand van de familie die er woont mij opgebeld en ah. gezegd het is niet juist want dat en dat is wel juist ah. zie je het? Ja. maar daar zal ik nog op terugkomen goed, persoonlijk goed, ja, mee. want dat is verschillende wijken geleden dat men ja, daar uh... Uh, ja en ik ben de laatste twee uitzendingen was ik er niet ja. dus ik kan er niks eigenlijk uh, definitief over zeggen uh, daarom zal ik eerst met u een van u twee er eens over goed, spreken goed. dan heb ik nog een paar woordetjes ja, ge ja. gezocht, allee, gezocht. een vuil ploster. Ja Een ja. eidem Ploster verbrand Ja Iemand over kaf zakken. Ja Iemand overgaan Ja hm. En er allemaal in geven Een klunchen. klunchen. Ne klunchen. Ne klunchen. Dat is precies gewoon Ja dat is goed Dat klinkt dat ook goed niet, Dat moet er niet verroeren. Ja hè? goed Ja ik kan het um, omschrijven met ook zoiets in die zin Maar alleen goed dat zal ik dus hm. even doen hè A verlotten van Ja En verlaten Ja, ja. Hm. En hij verloot een Para. Ja. Dat kende Ik zelf ja. ook nog niet. Zinne. Ja, dat, dat ja, uit een parra, ja. El, ja. Stimisch van Ja. Niet te ver uit de lood. Ja. ik al gehad. Uit ja. Ja. de luit, ja. En hij kwam afgestasseld. Ja. Afstasselen. Ja. Het mij is dat afstasselen. Ja, ja. Stesselen. Ja. En dan, ja, het laatste, want nog wel zelf houden hè. Dat is al wat ruim. Ja. <laughs> ja. ruim. Dat is wel wat ruim. Dat is te goedje. Ja, dat was een uitdrukking. Ik dacht regelmatig lang. Als je zo met elkaar aan het babbelen zet, dat direct dat papier erbij en opschrijven. Dat is die enige methode, want je vergeet het. Een minuut erna zit het kwijt. Ja. Dat is ongelooflijk, hè? Ja. Voilà, dat was aan het dus. Eh, Straks even aan de lijn. Ja, dan, mocht je nog eh, omschrijvingen vinden voor dat bischen of dat die, poeten? Dat poeten, ja, dat poeten inderdaad. Of de ja, causantes. Ja. Daar spraken zelfs de, de Romeinen al van, hè, van dat bischen. Ja, ja, ja. ja. Misschien dat er in den Berg niet te veel uh, patiënten zijn. Ja, ja. <laughs> precies niet, hè. Dat hebben ze <laughs> eens nagaan. Ja. Het is periodisch ook, hè. Ja, ja, dus, ja, ja natuurlijk, ja, dus, uh, chronisch dus. Ja. Af en toe zo een keer twee veranderen. Ja. Dan Dan ziet er zo wel een paar dat uh, als ze de met overgaan. de gaan eigenlijk. Dus Ja, dat is juist. Ja, ja. <laughs> dat ja. zo zeer <laughs> doet op de kassa ja. steden. Dat is juist. Ja. Je blijft even aan de lijn. En ja, aan. Zeker Bedankt voor je ja, telefoon ja, en tot de volgende keer. de volgende keer. En we even terug met aan de lijn. Hallo. Ja, excuseer maar ja. ik zat op de rand van mijn steun. Ja. Ja. Maar niet voor de aanrandijven, want dat ja. heb ik nog nooit van mijn heel leven gehoord. Nee. Nee. Ik heb dat rap gezocht, maar ja, ja mijn eerste ja. opzoekingen vind ik niks. Ja. Maar voor dat ja. ja. Maar schoonverder dan nou, dan ook. En ik ja. kon dan nog altijd zeggen, ik heb de rijke mensen ziekte. Ja mensenziekte zoeken, ja. Daar zaten we op te wachten. Er zijn nog omschrijvingen van. Maar ja, Daar is het feit. Ja, dat, dat het Dat he, ja, valt ja. De rijke mensenziekte, ja. dat is het gevolg natuurlijk, zeggen ze. dat dat van he, goed eten en ja. goed drinken is. Zullen dat dat altijd van, niet waar is? Nee, nee, nee, nee. Want er uh. zijn mensen dat dat hebben en die Nederlands als ja. spa natuur drinken. Ja, ja, natuurlijk. En matig eten, dus. Met het werd ja, ja. toch zo gezegd. Maar het werd zo gezegd. Ja, absoluut. Maar daar rand dat is niet gek, zoeken. Dat heb ik iedereen... van de nog niet gehoord. Okay. op zoek naar een duivenschap. Oké, okay. jongen, ja, ja. Ja. ja. Ik denk dat het weinig ja. weet. Hè. Ja, dat ja. zou kunnen. Bedankt, Hans. Dag, man. Dag. En, en dag. de volgende, om te gaan nog aan de lijn. Albert, zeker. Albert. Ja. ja. Jongens, uh, goedemiddag. Ik heb ja. nog iets gevonden. Ja. Ik heb nog een stukje gevonden. Een belleke Ja. Misschien heb je dat nog niet gehad? Een belleke zus. Een belleke zus. Een ja. ja. En. Dan heb ik nog een uitdrukking. Ja, ja. Dat ziet er eigenlijk als mijn rok. Ja, ja. Die rok kennen we. Ja. dat rok in. Hè. Ja. Ja. En mijn zevende dus niet. Nige. Nige. Maar ja, maar die was er altijd baas ja, over daar ook. Ja. Dat rok ja. Ging. ja. Nou, wel. En dan heb ik nog een paar dingen gevonden in verband met rechtzetten. Ja. Dat hij hem recht gezet. Ja. ja. Of de mei heeft dan hem rechtgezet. Ja. Ja. ja. Of dan heeft hem rechtgezet. Ja. ja. Allemaal dezelfde betekenis, ja, ja. kennen we, ja. Ja. of meer dezelfde ja. betekenis, ja. maar wel specifiek iets wat dat denk ik nu niet meer gebruikt wordt. Nee, ja. Met de politiek het aan hem recht gezet. Ja. Ja. Ja. Ah, ja, ja. Voorbeeld, ja. Of met oorlog, of, of met oorlog. Of ja. met ja. oorlog. Ja, ja, dat was toepasselijk. Zijn er nog wel dingen? <laughs> Heb er nog iets voor ons? Want ons we staan, we zitten nog met, de. Uh, de. Nog paar, iemand, het uh, ja. is bijna gedaan. Ja. Goed, bedankt Albert. Ja. Wij schakelen over naar de volgende. Al ligt het op Hallo! Ja, uh, goeiedag uh, Lodof René, ik weet ja, niet ja, wie je ja, ja. is. Ja, ja, uh, ja. Jeffre Meijer, hè? Nee. Dag, Chef, ja. Is René aan de lijn? Ja? Alle twee zijn er <laughs> ja. Wel, in verband met vliegtuigen over ja. ja, ja. ja. Uh, wil ik u meedelen ja. dat vliegtuig dat in Kapel in goed Goe van de Graaf gevallen is, ja. Uh, waar dat er een artikel, onder andere daarin Courier van ja, Versteen is, ja, daar is van A tot Z alles van geweten, ja. ah. dus uh, we gaan daar niet over uitweiden, nee, nee. graag zou ik toch nog een oproep doen tot de mensen, of ja. mensen van uh, Walvrigum, van de vaalhinder ergens, ja. want daar is er nog niets over gezegd en heel weinig van geweten. Uh, als er mensen zijn die daar iets aan inlichtingen, dus mensen van hinder, uh, inlichtingen zouden overnemen, of eventueel een codenummer zouden gezien hebben op die vliegtuigen. Ja, ja, ja. want we passen daar nog in thuis. Ja. Ja. Ga ze dan specialiseren of min of meer min aan of over de gegevens? Dus min of af. meer, ja. Vliegtuigen. Maar je ook die gegevens wel geven aan Ascania. Ja, ja, ja. ja, ja. Wij, wij, Als er dus hier iets hebben, binnenkomt, ja. zult gij het ook hebben. Uh, over de vliegers, hè? Verder, eh, uh, dat is dus dat vliegtuig van de Graaf, waar ik u daarvan zeg, ja. uh, alles van gekend. Dat dossier, hm. dat gaat naar ras komen eh, en met die tentoonstelling van uh, Ascania, Ascania eh, ja. gaat dat gekopieerd zijn. Om daar te het, het ter liggen. wat er ervan is eigenlijk, ja. gaat daar ja. te zien zijn. Iedereen gaat daar inzage van kunnen nemen. Goed. Uh, ook nog mensen van te rijden, als die zouden luisteren. Ja, ja. Uh, we hebben een foto... Van een vliegtuig, een vooroorlogstippen vliegtuig, een Poté-33, die op zijn rug ligt. En dat zou in te rijden gebeurd zijn, ja. maar dat moet een foto zijn, ik schat zo van 738. 19, 7, voor 19, de, de, de, de, de oorlog. Ja, ja, ja, ja. ja, als er mensen moeten, zijn die dat zouden herinneren van een vliegtuig goed. die daar op zijn rug terecht gekomen is, ja. zouden we ook graag meer van weten. Goed, wij moeten hier helaas een einde maken aan ja. als programma, Jeff. Maar uh, wij herhalen dat volgende week zeker graag. Bedankt voor het luisteren, beste luisteraars, naar deze 4 september editie de 155 e aflevering. En bedankt voor het meewerken en graag tot volgende zondag.